12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Ziekenhuis in Hengelo. Anderhalf uur volledig zonder stroom. Kabinet Egypte met spoed bijeen vanwege geweld tussen moslims en christenen. En een bolletje slikker op vliegveld Eindhoven. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt in het westen 22 graden, 26 in het oosten. Er staat een matige tot vrij krachtige wind uit het zuidoosten. Aan het eind van de middag in het westen is er kans op een regen- of onweersbui. Morgen opnieuw kans op een bui. Het wordt dan 20 graden aan de kust tot 25 Maarts. Het ziekenhuis Midden-Twente in Hengelo dat zat vanochtend zonder stroom. En toen de elektriciteit uitviel, sloeg ook de noodvoorzien-, noodstroomvoorziening niet aan. We praten erover met de voorzitter van de raad van bestuur van het ziekenhuis, Meinert Smit. Goedemiddag meneer Smit. Goedemiddag. Uh, hoe lang heeft dat ziekenhuis zonder elektriciteit gezeten? Dat is ongeveer zo'n anderhalf uur geweest. Okay, om te beginnen het belangrijkste. Had dat nog gevolgen voor de patiënten? Uh, niet, uh, niet direct, want uh, wij, uh, wij konden adequaat reageren uh, door uh, dat er ook nog een aantal uh, systemen werken op accu's. En vervolgens is het ook nog zo dat uh, daar waar uh, het nodig, nodig was op de intensive care, we op handbadeling konden overgaan. En er waren geen op operatiekamers in gebruik op dat moment. Kijk aan dat. Nou, het valt allemaal mee. Maar het is toch uh, opmerkelijk dat uh, niet de stroomvoorziening, maar ook daarnaast gelijk de noodstroomvoorziening uh, uitvalt. Hoe ja. kan dat? Ja, dat weten we op dit moment nog niet. Uh, we hebben uh, wel gevonden waar het in zit. Het zit in een soort uh, management systeem wat, daar, uh, wat, wat de verkeerde signalen heeft afgegeven. Mm -hmm. uh, we zijn nu in afwachting uh, van de, de leverancier en degene die het, het onderhoud daarop doet... Uh, om te kijken van hoe dit heeft kunnen plaatsvinden. Dat moet technisch verder worden uitgezocht, want ja. dat is natuurlijk een heel vreemde manier. Ja, daar is het niet voor natuurlijk. Uh, nee. Hoe heeft u het uh, uiteindelijk kunnen oplossen? we hebben het kunnen oplossen om door uh, snel uh, ook uh, snelle reactie van de brandweer die heeft een eigen noodstroomaggregaat in eerste instantie bij kunnen zetten, waardoor we de meest vitale functies in het ziekenhuis direct al van stroom konden voorzien. En uh, na nou, zo'n klein half uurtje geleden is er een groter noodstroomaggregaat van buiten geplaatst door een daarvoor gespecialiseerd bedrijf, hm. zodat we nu het hele ziekenhuis door weer noodstroomvoorziening uh, heeft. Yep. Die hebben we echter niet nodig, omdat we onze eigen technici hebben een rop om het kastje waar een probleem zat... hebben ze een eigen draadsysteem gelegd, waardoor we weer normale stroom van het net krijgen op dit moment. Okay. Maar mocht er nu weer iets fout gaan, dan hebben we nu een grote noodstrom stand-by staan. Ja, niet nog een keer. Nee, nee, nee. Oké, okay, hoe lang duurt het voordat alle problemen uh, verholpen zijn? Nou, dat kan ik u op dit moment nog niet zeggen. De, wij verwachten rond een uur of één, want de, de, techne, de echte technici die uit Rotterdam komen van ons uh, systeem, die de, de specialisten komen, dan worden het verwacht. Mm -hmm. Die moeten dan aan het werk gaan en we zullen dan in de loop van de dag uh, waarschijnlijk weten hoe we weer verder kunnen uh, gaan. Okay. Dank u wel, uh, Meijndard Smit van de Raad van Bestuur van het ziekenhuis Midden-Twente in Hengelo, waar een uh, stroomuitval was.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 Ze konden allemaal door de kustwacht worden gered. Het kabinet in Egypte is met spoed bijeengekomen... vanwege de gevechten tussen moslims en koptische christenen... gisteren in een buitenwijk in Cairo. Het dodental is inmiddels opgelopen tot tien. En er zouden meer dan 180 gewonnen zijn. Correspondent Nicole Fever, Nicole, wat is er gebeurd gisteravond? Nou, het is allemaal begonnen met de relatie tussen een, een moslim en een christelijke vrouw...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 Syrische troepen zijn met tanks de stad Tafas... in het zuiden van het land binnengetrokken. Volgens getuigen in Tafas zijn er invallen in woningen geweest... waarbij jongeren zijn meegenomen. In Tafas demonstreerden gisteren duizenden mensen... tegen het bewind van president Assad. Veel betogers wilden zich eigenlijk aansluiten... bij de protesten in het nabijgelegen Dara... waar al wekenlang wordt gedemonstreerd. Maar ze konden die stad niet bereiken... omdat hij is omsingeld door het Syrische leger. Daarna gingen ze naar Tafas... waar het leger nu probeert het verzet de kop in te drukken. Dit is het NOS-journaal Het Ewout de Jong. Bij een gevangenisoproer in de Iraakse hoofdstad Baghdad... zijn volgens de autoriteiten zeker 16 doden gevallen. Onder de doden zijn zes politieagenten en een leider van Al-Qaeda. Volgens Westerse persbureaus braken in de zwaar bewaakte gevangenis rellen uit... toen ongeveer 25 gevangenen werden overgeplaatst naar een ander gebouw. De gevangenen vielen plotseling bewakers aan, pakten hun wapens af en begonnen te schieten... Andere bronnen melden dat een terreurverdachte van al qaeda tijdens een ondervraging een pistool wist te grijpen, zijn ondervragers doodschoot en andere gevangenen bevrijdde. De situatie is nu weer onder controle. De gevangenis in Baghdad staat wel bekend als een van de best bewaakte van Irak. In Heerlen zijn veertig mensen uit voorzorg geëvacueerd nadat er brand was uitgebroken in een leegstaand café. Rond zes uur werd de brand gemeld. Een naastgelegen woning en een achtergelegen appartementencomplex zijn tijdelijk ontruimd geweest. De bewoners moesten hun woning verlaten en zijn in de nabije omgeving opgevangen. En rond de uur of acht konden gelukkig ook alle bewoners weer terugkeren naar hun eigen woning. De brandweer in Heerlen kon voorkomen dat de brand oversloeg naar omliggende panden. En over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.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 ook zijn reisgenoten is aangehouden. De woordvoerder noemt het zeer uitzonderlijk... dat op het vliegveld van Eindhoven een bolletje slikker wordt aangehouden. Schiphol noemen ze ook wel de gateway to Europe. Je hebt natuurlijk een vaste lijn tussen Zuid-Amerika en Amsterdam... om in ieder geval in Europa te kunnen komen. En vanaf Eindhoven kun je niet richting Suriname of Zuid-Amerika... of welk continent dan ook. Het zijn over het algemeen Europese vluchten. In dat opzicht is het opmerkelijk. De twee mannen werden aangehouden na een tip... Sport. AC Milan is kampioen van Italië geworden. De voetbalploeg van de Nederlanders Seedorf, Mark van Bommel... en Uri Emanuelson speelden gisteravond met 0-0 gelijk tegen A.S. Roma... en kan nu niet meer worden achtergehaald door de concurrentie. Het is al de achttiende keer in de geschiedenis dat Milan de Scudetto wint. En daarmee komt de ploeg op gelijke hoogte met stadgenoot Inter. Alleen Juventus werd vaker kampioen van Italië. Milan heeft nog een kans op, nog een, kans op een prijs... want de club staat ook nog in de bekerfinale.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 ja, het is gewoon een ongelooflijk gevoel. Het is waar we, waar we zo hard voor gewerkt hebben. En uh, wat we nu bereikt hebben. En hopelijk uh, volgen er nog, uh, nog veel meer. <laughs> nou, zij dus begonnen heel sterk. En um, uh, in het begin liepen we eigenlijk een beetje achter de vijf aan. Maar uh, gelukkig uh, uh, begonnen wij in de tweede set uh, begonnen wij weer heel sterk. En dat hebben we ook gewoon netjes uitgespeeld. Het werd nog heel spannend aan het eind van de tweede set. Maar uh, die trokken we nog net naar ons toe. En toen... Um, uh, ja, in de derde set uh, liepen wij eigenlijk uit. We hadden een kleine voorsprong van 14-10. En toen, uh, ja, toen liepen we het nog terugkomen naar 14-13. Dus het werd nog heel spannend. En uh, ja, toen maakten we het laatste punt. Dus uiteindelijk was uh, de ontlading was echt super groot. Het is pas de tweede keer dat een Nederlands vrouwenduo een toernooi op de World Tour wint. In 2003 waren Marit Leenstra en Rebecca Kadek de eerste. Het was toen ook in China. De hoofdpunten van het nieuws. Ziekenhuis in Hengelo, ruim een uur volledig zonder stroom. Kabinet Egypte met spoed bijeen vanwege geweld tussen moslims en koptische christenen. En een bolletje slikker op het vliegveld Eindhoven. dat is zeer uitzonderlijk. Dit was het NOS Journaal, zometeen Omroep Max met de perstribune. Ademhalen lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet altijd. Bent u regelmatig benauwd? Hoest u veel?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 Max, Welkom bij deze persconferentie. En de haal nog hier over de hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. U bent natuurlijk welkom op de perstribune van Max. Het is het programma waarin we terugblikken op de afgelopen media en sportweek. We kijken natuurlijk ook vooruit naar de komende week. Dit uur doe ik dat met Filip Remarque, hoofdredacteur van de Volkskrant. En naar ene oud-voetballer, trainer Ronald Koeman... En verder gaan we in op een vraag op ons antwoordapparaat. Want u kunt daar op 24 uur per dag uw klachten, vragen, loftuitingen... wat dan ook over de media inspreken. Deze week heeft dat te maken met deze uitzending van Poonnieuws. Heel het land was gisteravond twee minuten stil. Behalve Greta Duisenberg. Het is uiteindelijk één minuut perfect stil geweest. En die andere minuut? Ja, toen begon mevrouw Duisenberg een beetje te, te mutteren. Onze verslaggever, de vliegende kip Jules van der Wart... is deze week bij de voetbalbroers Luc en Siem de Jong... Ajax, Twente, bekerfinale vanavond. En als altijd kunt u reageren op onze website. Dit uur een stelling over de media, in het tweede uur natuurlijk over de sport. U kunt reageren op de stelling... De Volkskrant is het afgelopen jaar in positieve zin veranderd. Om te stemmen kunt u terecht op deperstribune.nl en bij ons gastenboek. Philip Remark, hoofdredacteur van de Volkskrant. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Inmiddels tien maanden aan het roeren van de Volkskrant. Dat klopt, ja. En dan uh, is dat een plek, hoofdredacteur, dat je zegt... ik wil toch nog even van mijn voorganger Pieter Broertjes weten hoe nu te handelen? Ja, zeker wel. Ik heb natuurlijk een paar keer lang met hem gesproken... over wat hij uh, allemaal heeft aangetroffen. Hij heeft het vijftien jaar gedaan, dus uh, dat is een oud en wijs hier inmiddels. Ja. Ja, oud en wijs, maar binnenkort de burgemeester van Hilversum. Ja. Wat vindt wat vind een, een topjournalist uh, in functie een topjournalist van zo'n overstap? Nou, ik, vind het, ik ken hem natuurlijk persoonlijk, dus ik vind het heel leuk voor hem. Ik denk dat hij ook een hele goede burgemeester zal zijn. Hij is, dat is hem op het lijf geschreven, denk ik. Het is een man met veel politieke belangstelling... en uh, veel betrokkenheid bij, uh, bij zijn onderdanen. Uh, en, uh, en dat zal hem allemaal te pas komen. En verder uh, denk ik, bij zo, als ik zoiets... Uh, zie, denk ik, ja, mijn, mijn voorganger is dus burgemeester geworden... zou dat soms voor mij ook uh, ja. uh, in het verschiet moeten liggen. En daar uh, heb ik dan weer heel andere gedachten over. Nou ja, het het, lijkt, me, het lijkt mij het, vreselijk. Het begint nu echt waar? Wat ja. is er vreselijk aan? Nou ja, ik heb zelf uh, drie jaar in Den Haag gewerkt... en de politiek van daarbij meegemaakt en uh, dan was ik altijd blij dat ik, dat ik uh, de journalist was en niet de politicus. Ja, want ik kan me voorstellen dat je toch uh, à la Pieter Broertjes uh, dan eens uh, nadenkt. Waar zou ik burgemeester kunnen zijn, gesteld dat ik het zou willen worden? Wat is de eerste gemeente die te binnen schiet? <laughs> nou ja, geen enkele gemeente. Dus <laughs> nee, Rotterdamer uh, Plaat of zo. Gewoon een mooi eiland, <laughs> met uh, als het kan veel zon. Um, hoofdredacteur van de Volkskrant, dan moet je een bedrijf leiden... terwijl je uh, in feite, je geeft al aan, in Den Haag gewerkt... maar ook uh, op eenzame correspondentenposten in uh, Moskou, Berlijn... Uh, niet te vergeten de Verenigde Staten. Ja. Hoe bevalt dat? Ja, het is uh, enorm leuk en enorm enerverend. Het is natuurlijk, uh, als je schrijft en zeker als je in het buitenland zit... Uh, heb je een enorme vrijheid, ook geestelijke vrijheid... om je lang te verdiepen in dingen. Dat is onovertroffen beroep, waar ik ook graag uh, naar terug zou keren hierna. Maar ik heb uh, echt heel veel gedaan en, en, en, en met succes dat, dat gedaan. En, en, en uh, dan is het ook wel enorm leuk om, om een andere kant in jezelf uh, uh, te onderzoeken. En ik heb ook altijd gedachten gehad over de krant... hoe ik die beter zou kunnen maken... Uh, hoe wij die beter zou kunnen maken. En daar had ik allemaal ideeën over. en die, Nu kan ik die in de praktijk brengen. en Het is echt enorm leuk om ochtends een, een krant in elkaar te zetten. Dat, ja. Nou komen we, komen we uitvoerig over te praten. Wat, wat is dan een goed idee en wanneer, wanneer werkt een uh, goed idee? Maar even terug naar NRC Handelsblad. De concurrent, zullen we maar zeggen. Uh, de nieuwe hoofdredacteur daar, de Vlaming Peter van der Meers, is de afgelopen maanden vaak op televisie te zien geweest. Hè. De wereld draait door. En toen zei hij uh, dat de Volkskrant niet zo betrouwbaar was. En nou, dat deed hij deze week ook weer. Het ging in een uh, debat over de media op de Vlaamse televisie. Hij deed dat uh, toen de presentatrice aan, aan jouw baas, Christian van Tillo, eigenaar van de persgroep, vroeg of hij blij was dat Sanoma, Sanoma zoveel geld had betaald voor de SBS-zenders. Ja. Ja, u ja, hebt dat. wel gezegd dat u blij bent dat ze er, er zoveel geld hebben moeten voor betalen. Bent, denk ik u heb dat, dat niet gezegd. gezegd. Ik heb dat gelezen, maar ik heb het niet gezegd. Ah, ooit nee. de pers? Het stond in... Uh... De Volkskrant <laughs> zal het gestaan. Ja. Ja. <laughs> Ja, het, het lijkt wel alsof er alsof toch iets van frictie tussen de twee kranten zit. Tussen de twee hoofdredacteuren. Nou, niet, uh, niet persoonlijk hoor. Is Peter van der Meers is ja. een buitengewoon charmante Vlaming. Maar wat hij steeds doet, en dat deed hij in België ook al toen hij hoofdredacteur van de standaard was. Hij gebruikt iedere gelegenheid om zijn concurrent een plaagstootje te geven. En uh, het etiket, uh, onbetrouwbaar in zijn geval, uh, in dit geval op ja. te plakken. En dan hopen dat er iets van blijft hangen. Ja, En ik vind dat heel erg flauw. Het zijn, het zijn flauwe plaagestootjes. En ik heb dat ook al een keer... in. De wereld draait door tegen hem, gezegd. Ja. Uh, en uh, toen heeft hij mij beloofd het niet meer te doen. Maar nu uh, die tegenover zijn oude uh, concurrent van Tillo zat... kon hij het toch even niet laten, kennelijk. Nee. En betekent het dat de hoofdredacteur van de Volkskrant dan inderdaad weer moet reageren op wat zijn concurrent zegt? Uh, waardoor nou, een eindeloze ik, reeks van hele Precies, weer... Ik heb het één keer recht willen zetten en daar wil ik het graag bij laten. Kijk, en verder zijn, uh, denk ik dat het alleen maar heel leuk is dat, uh, dat de NRC ook aan de weg timmert en wij ook. En uh, ik denk dat de lezer uiteindelijk uh, daar alleen maar bij wint uh, als wij elkaar scherp houden en proberen betere kranten te maken. Dus... Ik, ik vind die concurrentiestrijd wel leuk. Elke zondag uh, vraag ik aan de, aan de gast uh, van u 1 en 2. Wat is het nieuws wat je is bijgebleven deze week? Waar denk je aan? Ja, ja, het, het ligt wel erg voor dus, het, het oprapen, natuurlijk Het is erg moeilijk om iets anders dan. Ja. Uh, uh, dood van Bin Laden te noemen. Uh, maar ik moet zeggen, ik, ik heb. Uh, in de zaterdagkrant... las ik uh, een uh, fantastische reportage van onze correspondent Remco. Uh, uh, anders in uh, die uh, toch uh, weer ingeslaagde Syrië binnen te komen. En als je, uh, als je dat leest, en dat gaat dan ja, dat, dat een ja. beetje naar de achtergrond in zo'n week, uh, is het natuurlijk wel ongelooflijk wat het regime daar heeft gedaan, aan het doen is, en dan weer in slaagt om media bijna allemaal buiten de deur te houden, waardoor het niet. Heel erg in de aandacht van de wereld staat. En uh, het nog iets uh, moeilijker wordt om, om daar internationaal uh, druk op uit te oefenen. Ja, maar goed, Osama is het grote nieuws. Uh, zijn dood, uh, vooral en de actie van de Amerikanen. Dat was nieuws dat kwam, meen ik, s ochtends heel vroeg uh, vrij. Hè? En dan ligt net de volkskrant van de vorige week. Ja, dus uh, om of, of zes maandagochtend. Nou, dan, dan, uh, dan ligt onze krant op de mat. Ja. Uh, en en uh, dat is dus voor altijd heel uh, vervelend. Uh, vervelende timing voor een hoofdredacteur. Maar gelukkig ja. hebben wij wel ook uh, een prachtige website vk.nl en die hebben die dag hun live blog weer gestart zoals ze altijd doen bij grote gebeurtenissen en dat is echt heel erg up-to-date en actueel dus dat uh, en uh, nou ja dat is ook ons uh, en daar ben ik ook hoofdredacteur van Zeker. Uh, dus dat heeft me wel met trots vervuld uh, en vervolgens uh, heb je dan ook een hele dag om een, om een mooie dinsdagkrant in elkaar te zetten dus je moet je verlies nemen bij, bij, bij laat nieuws avonds uh, zijn wij de eerste die het in schrift kunnen brengen en en uh, ja, bij, uh, bij, dit, bij Amerikaans laat nieuws tasten wij er altijd ja. achter. Als correspondent in Amerika was het ook heel vervelend. Bijvoorbeeld dat Obama president was geworden. Dat konden wij ook pas veel later uh, melden. Ja. Maar dan kun je er wel mooie verhalen aan wijden. Ja. Nou, ja, maar ik, ik kan me toch voorzien. Want je zegt: Ik ben hoofdredacteur natuurlijk ook van de website van de Volkskrant. Met uh, het laatste nieuws natuurlijk gelijk op het net. Maar. Voel je je niet vooral hoofdredacteur van de papieren krant? Want dat is toch in feite het medium, zou ik zeggen. Maar ik ben, ben wat ouder misschien, dus daar kan het aan liggen. Dat je zegt, daar ben ik hoofdredacteur. Nou, ik, ik ben van beide, dat is gewoon officieel zo. En ik vind het ook heel belangrijk dat wij, dat wij dat die gratis nieuwsvoorziening op internet... daar een goede naam vestigen. En dat doen we ook. En, uh, het, gaat, het is heel goed gegaan de afgelopen jaren met... Uh, en daar in het, in het uh, meer kwaliteitssegment uh, toch ook sneller snellere nieuwsvoorziening te geven. Maar mijn concentratie uh, voor mijn eigen werk is, is heel erg op de papieren krant. En uh, daar elke ochtend uh, in mijn kamer wordt vergaderd over ja. wat we gaan doen voor de volgende dag. En, en uh, dat heeft uh, mijn, mijn grote belangstelling en passie. En, en het is ook uh, waar wij ons geld mee verdienen, dus dat is heel belangrijk. Maar goed, jij ja, ja, was, meen ik, op 9 september 2001 correspondent voor de Volkskrant. 11 september uh, 9-11 in Amerika. Nee, ik was in Berlijn. Oh, was je toen in Berlijn. Ja, maar, het... maar goed, uh, het zijn uh, momenten van het grote nieuws van de wereld... en dan ben je hoofdredacteur in plaats van correspondent, zal ik maar zeggen. Ja. Dat lijkt me toch dat je dan met enig heimwee nog even achterom kijkt. Als je ja, zo'n ja, groot nieuws komt. Nee, het is fantastisch. En ik heb natuurlijk ook gebeld met onze correspondent Amerika. Mijn opvolger Ariel Elshout. En die. Uh, ja, dan, dan zou ik best graag in zijn schoenen willen staan. Maar ik vind het ook ontzettend leuk om, om dan met hem te overleggen. wat voor stu soort stuk hij gaat schrijven. Om uh, te beslissen hoeveel pagina's we aan besteden. Wat voor soort uh, graphics hoe we gaan uitleggen. Wat voor vragen achter het nieuws we willen beantwoorden. En dat is, dat is ook enorm leuk om, uh, om, om anderen te laten stralen op die manier. Zeg maar, hoor ik nu de inhoudelijk hoofdredacteur die daarover mee praat? Die laat dat niet over aan is chef buitenland? Nou, die uh, heeft daar een heel belangrijke stem in. Maar ik overleg elke ochtend met hem over dit soort kwesties. Ja. En, uh, en ook met, uh, met de andere chefs en mensen die uh, binnen, uh, voor de binnenlandse verslaggeving verantwoordelijk zijn. Maar ik praat ook rechtstreeks met verslaggevers soms hoe ze iets moeten doen. En, en ook al gewoon over, over welke, zin, welke zinnen ze misschien anders zouden kunnen schrijven. Uh, ja, echt heel gedetailleerd. Echt ja, ik ben zelf journalist en ik heb gewoon uh, zelf altijd heel hard lang na, nagedacht over... wat moet mijn eerste zin zijn? Hoe trek je een lezer het stuk in? Hoe... Hoe, hoe breng je een grapje in een stuk? en eh, nou, Ik kan het niet laten om daarmee nee, te moeien. Maar wat vindt de redactie daarvan? Want ik zou me ook nog kunnen voorstellen dat ze zeggen: Hallo, je bent de baas voor de grote lijnen. Uh, laat de details nu aan de anderen over. Nou, uh, dat moet je zeker ook doen. Want kijk, een krant is, is een product dat moet ontstaan uit de creativiteit die opborrelt van, van uh, ter redactie en van freelancers en allemaal. Hè. Dat, dat een heleboel verschillende bronnen komen daarin. En, en, en het is van het grootste belang dat je als, als hoofdredactie de. Uh, de, de gelegenheid schept om die creativiteit te laten bloeien. En maar het kan ook helemaal geen kwaad dat er van bovenaf wordt gezegd, hé, hey, dat vind ik leuk en zouden we dat zo doen? Dat is inspirerend nee, als zeker. het goed is. En dan nee, het, hè, dan ja. ontstaat er uh, misschien een sfeer waarin, waarin iedereen uh, ja, het leuk vindt om zijn best te doen en, en om het op de leukste manier te brengen aan de lezer. En, en uiteraard is gedetailleerde moeienis niet altijd welkom, maar uh, nou ja, zo is het leven. En uh, ik heb wel gemerkt dat mensen het ook leuk vinden. En soms zeggen ze, hey, ik heb ik heb tien jaar lang nooit iets gehoord over wat ik schreef. En ik vind het heel leuk om, om zo gedetailleerd mee bezig te zijn. Ook al is het soms kritisch. Ja, naast je ligt de krant van zaterdag. Die had je bij je vanochtend toen je hier binnen stapte. Ja. Wa waarom heb je die meegenomen? Uh, nou, omdat ik hem nog niet helemaal uit had. En uh, gewoon op weg hier naartoe daarin gelezen heb. En uh, het is. Uh, We hebben een hele uitgebreide krant op uh, zaterdag. Daar lezen de mensen gemiddeld anderhalf uur in, bleek laatst uit onderzoek. En uh, nou ja, dat. Uh, aangezien ik ook uh, een huisvader ben die met zijn uh, jongetjes moet voetballen. Op uh, zaterdag uh, uh, heb ik uh, het hele weekend nodig om wat goed gedetailleerd te lezen. Nou ja, maar je, je kunt niet zeggen, staan er een stukje over. De, de redactie verwacht ook, uh, dit is de krant... en graag dat de hoofdredacteur hem uh, doorgaans van kaf tot kaf leest. Nou, ik word niet overhoord op maandag. Nee, maar dat ik, begrijp ik. ik. ik we, we praten wel na over de krant... en uh, ik wil graag uh, goed op de hoogte zijn van wie wat doet... en, en wat we brengen en hoe we het brengen. En, en ook nog vergelijken met de concurrentie, dus... Uh, nog, dus de andere kant liggen ook nog in huizen, uh, Remark. We gaan, Filip, uh, even langs een paar dingen die onszelf uh, zijn opgevallen... en graag straks ook jouw reacties uh, op het Medianieuws van de afgelopen week. Straks op de perstribune het antwoord op een vraag over de media... ingesproken op ons antwoordapparaat. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035-677-6001. En Govert van Brakel gaat op zoek naar het antwoord. Dat is erg pretentieus uh, van collega Hogendorn. Uh, maar zeker, ik ben er ook wel bij betrokken. Dinsdag was weer de jaarlijkse dag van de persvrijheid. Minister Donner van Binnenlandse Zaken sprak die dag op een bijeenkomst. En hij kon het niet laten kritiek te uiten op de journalistiek. Vooral omdat de media naar zijn mening zich te vaak beroepen op de wet openbaarheid van bestuur. Openbaarheid van bestuur en persvrijheid hebben weinig met elkaar te maken. De Wop biedt een mooi instrument om informatie te krijgen voor artikelen of programma's. De openbaarheid van bestuur is niet bedoeld voor de persvrijheid... maar voor een controleerbaar en behoorlijk overheidsbestuur. De minister en hij constateerde en passant dat er journalisten zijn... die al die verzoeken louter en alleen indienen... om vervolgens uh, een, een vergoeding op te strijken... of een mooi verhaal te kunnen schrijven... als de termijn van beantwoording wordt uh, overschreden. De NVJ beklaagde zich over die uitspraak van de minister. GroenLinks vroeg zelfs een Kamerdebat aan. Philippe Remark, wat, uh, wat vind je van die uitspraken van Dommer? Nou, uh, ik, ik vind het uh, wel raar dat Donner zegt uh, dat hij te weinig ambtenaren heeft om al die uh, WOP-verzoeken uh, uit te zoeken. Terwijl uh, er echt enorm veel ambtenaren uh, in overheidsdienst zijn die uh, in de voorlichting werken. En dus uh, de publieksvoorlichting. En, uh, die, uh, en dat zijn er echt veel meer, er zijn veel meer voorlichters in Nederland dan journalisten. Uh, en die brengen allemaal toch een opgepoetst beeld van de werkelijkheid... zoals de overheid dat graag uh, overbrengt. Uh, dat mag ook, daar worden ze voor betaald. Maar uh, het, is, het gaat niet aan om dan te zeggen... Dat we, dat we niet nog een paar ambtenaren over hebben om die WOP verzoeken uh, Ja, maar uit... ik, ik begrijp ook dat die minister dat inhoudelijk maar gezeur vindt. Nou, kijk, hij, hij zegt, als hij zegt... Uh, ja, uh, de, de wet openbaar bestuur is er niet om journalisten aan primeurtjes nee. te helpen... dan is dat gewoon een omdraaiing. Het gaat er natuurlijk om dat journalisten... Uh, proberen dingen uit te zoeken. En uh, daar hebben ze soms uh, stuiten ze op zo'n muur... dat ze een, een officieel verzoek moeten indienen... om, formatie, om informatie waar uh, de overheid wettelijk aan gebonden is. Vaak wordt het dan meteen geweigerd. Dan moet je uh, doorvechten tot je uiteindelijk uh, dat dossier in handen krijgt. En het is een heel gedoe, uh, kan ik je vertellen. Het uh, is wat, wat dat betreft niet eens zo populair bij mijn redactie... omdat, omdat het uh, vaak tot heel weinig leidt. Maar het is natuurlijk van het grootste belang dat die wet bestaat... Uh, dat de overheid zich verplicht tot die openbaarheid en uh, ik vind niet dat, uh, dat daaraan gemorreld moet worden en uh, uit de verslaggeving in onze krant bleek ook dat uh, de meeste partijen er zo over denken, ook de regeringspartijen. Dus ja. ik denk dat dit een losse vlodder Want, is van je, heb dommers. Je, heb die je het zelf al eens gedaan? Je, je hebt in Den Haag gewerkt. Heb je zelf al eens een beroep op uh, wie is de WOP genomen? Nee, ik heb het nog niet, nog nooit zelf gedaan. Nee. Dat doen meestal de onderzoeksjournalisten Echt? wel. Ja. Die, die wat een langere tijd, die paar maanden op een dossier ja. zitten en zo. En, en, en nu ook nog bezig met een WOP-procedure? We, we hebben er eentje lopen in het over moment. Het, en, ja. onderwerp? Over het dienstpistool. Oh. En, uh, oh, Daar is een hoop gedoe over, ja. ja. Nou ja en uh, dat gaat om aanbestedingsregelen ja. Ja. en hoe de overheid dat doet. Of mogelijke corruptie. Dat zijn allemaal interessante kwesties die, die, uh, ja, die waar het publiek. Uh, baat bij heeft dat die uh, in de openbaarheid komen. Maar de overheid niet altijd. Omdat er soms uh, dingen mis zijn gegaan die ze graag aan het, uh, aan het oog onttrekken. Dus dit is een eeuwige tegenstelling. En uh, Donner houdt ervan om. Om, uh, ja, om plaagstootjes uit te delen. En ik, vind, ik geniet er ook altijd wel van hoe hij dat formuleert. En van zijn archaïsche stemgeluid. Maar uh, meestal komt er weinig van terecht. Je weet dat hij ook ooit de, de strijd aanbond met de satire. En ja. met de godslastering. Daar, dat is ook allemaal. Je hoort het heeft tot van... weinig geleid. Ja. Nee, dus, uh, ik hoop dat dit ook tot weinig leidt. Wanneer lezen we over de dienstpistool? Denk je? Nou, daar uh, hebben we al over gepubliceerd. Ja. En daar uh, zijn we ook nog ook mee bezig. bezig. Internetzoekmachine Google mag geen berichten meer... uit Franstalige of Duitsstalige Belgische kranten op zijn website publiceren. Het Hof van Beroep in Brussel heeft dat uh, bepaald. In 2007 legde een Brusselse rechter al een publicatieverbod op uh, aan Google... omdat uh, de organisatie zonder toestemming plaatsen van uh, krantenberichten strijdig acht met het auteursrecht. Het gebeurde in het kort geding dat door franstalige, duitsalige krantenuitgevers was aangespannen. Google ging in beroep, maar werd in het uh, ongelijk gesteld. Weet je hoe dat in Nederland uh, eigenlijk uh, geregeld is? Kan dat? Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Neemt Google wel artikelen van jullie over? Volgens mij. Uh, mag niet, hè, waarschijnlijk. Het, nee, het mag wel, volgens mij. Met auteursrecht, uh, toch? Nou, we hebben wat we op de website publiceren, daar kan je naar doorlinken. Hmm. En uh, dat doen hoe. Uh, Houden jullie daar uh, wel controle op, op, of denk nou, je van... Nou, nee, dat wordt, dat wordt wel uh, goed bekeken, hoor. Na maandenlang praten werd vrijdag uh, de eerste stap gezet... naar een volgende omroepfusie. Tros, Avro, maakte bekend de intentie te hebben samen te gaan. Maar Ed Nijbos, voorzitter van de Raad van Bestuur van de Tros... liet wel weten dat nog lang niet alles in kan en kruip is. Wij denken dat wij als grootste omroep van Nederland heel goed zelf in staat zijn om invulling te geven aan dat wat wij denken dat onze kijkers goede programma's vinden. En wij hebben daar geen zendercoördinatoren voor nodig. Wij zouden er ook voor willen pleiten om ook tot een radicale fusie te komen van die organisaties die toezicht houden. Het zijn dus voorwaarden die wij aan Den Haag stellen. Als hier aan die voorwaarden niet wordt voldaan, dan zal het u duidelijk zijn dat er dan ook geen incentive is bij Avro en Tros om te besluiten tot een fusie van de omroepbedrijven. En verder zullen de merknamen Tros en Avro voorlopig niet uh, verdwijnen. Strijdbare uh, Ed Nijpels, uh, Philippe Remark. Ben je onder de indruk van deze, deze stap? Stapjes? Ja, het, is, het verandert natuurlijk vrij weinig vanuit de kijker gezien. Maar nou ja, alles wat de efficiëntie bevordert in Hilversum, ik, uh, juich ik toe. Uh, dus, dus wat dat betreft is het misschien goed nieuws. Uh, je ziet dat, dat een dreiging van bezuinigingen wel degelijk effect kan hebben... op, op de gevestigde belangen in Hilversum. En een iets slankere publieke omroep, uh, dat lijkt ons wel een goed idee. Ah, heeft, heeft de volks een visie op hoe het omroepbestel zou moeten worden ingericht? Of uh, nou wij, wij is dat pleiten, die iets waar je erg mee, ja, mee bezig nou Wij bent? pleiten in hoofdreactionele commentaren altijd uh, uh, voor een, een, een, een slankere omroep... die zich beperkt tot kerntaken uh, die wij van publiek belang vinden. En, en die enorm uitgedijde uh, soms. De kant die we nu hebben is gewoon. Uh, ja, daar kan veel van worden overgelaten aan de markt, uh, is onze indruk. Dus een, een, een publieke omroep zonder sport, bijvoorbeeld? Is dat, is dat, is dat nog een kerntaak sport of niet meer? Nou, ik denk het wel. Sport op schoot. Het bord op schoot heeft wel uh, veel. Uh, bij de terugkeer heeft het veel mensen goed gedaan, ook onze ja, lezers. Dus wat ja, dat betreft dat is, is het misschien uh, wel goed. Deze week meldde NS Handelsblad dat de Volkskrant ombudsman Tom Meens heeft ontslagen. De ombudsman had bij de krant een boegbeeldfunctie. Bewaakt de kwaliteit van de krant aan de hand van de algemene journalistieke wetten. Vlekkeloos ging de ontbinding van het arbeidscontract niet, want Meens stapte naar de kantonrechter om zijn ontslag aan te vechten. En hij mocht van de rechter blijven, maar besloot toch na een financiële vergoeding, meen ik, op te stappen. Filip Remarke, hoofdredacteur van de Volkskrant. En dan ben je negen maanden in dienst, en dan krijg je natuurlijk ook arbeidsconflicten. Ja, die uh, probeer je natuurlijk zoveel mogelijk te vermijden, maar, maar af en toe gebeurt er zoiets. En uh, in dit geval, ik kan daar niet heel veel over zeggen. Het was uh, overigens uh, op verschillende punten onjuiste berichtgeving in NRC handelsblad Maar uh, uh, is het zo dat. Uh, dat uh, Tom Meens, die de functie van ombudsman tot voor kort vervulde... die uh, kon het met mij niet eens worden over zijn baan na dat ombudsmanschap. En uiteindelijk uh, hebben we inderdaad bewogen maanden achter de rug... maar zijn we toch in uh, vrede uiteengegaan. Hij is echt nu weg bij, uh, bij de krant? Ja. En nu zit er een mevrouw, want die zag ik, meen ik, afgelopen zaterdag. Ja, voor die, het is, eerste. Uh, die zaterdag heeft hij haar debuut en gehad, ja, ja. En je en, wilde ook graag een mevrouw als ombudsman? Uh, nou, dat vinden we wel leuk, ja. Dat, dat is wel uh, leuk, was he? nog niet eerder in, uh, in, de, in de Nederlandse krantenland. En uh, het is bovendien een heel scherpe journaliste. En wat zij moet doen is, is namens de lezers ook ons mm. de maat nemen... en kijken of we dingen goed hebben gedaan. En dat doet ze helemaal onafhankelijk. En ik ga dus, als het goed is, ook last van haar krijgen en kritiek. En uh, ja, ik vertrouw dat aan haar toe. Ik denk dat ze dat heel goed kan... Mm. Maar, maar voelt het als een nederlaag dat de kantonrechter... toch tegen de hoofdredactie in feite heeft gezegd... Uh, ja, die meneer Meens mag niet ontslagen worden. Die mag niet wegge weggeduwd worden. Nou, hij, hij heeft dus zijn contract grotendeels uitgediend als ombudsman. Dus daar ging het niet over. Het ging om het arbeidsconflict over, het volgende, over de volgende functie. En uh, uh, dat is heel vervelend en, uh, dat, dat het zo gelopen is. Uh, dat treur ik. Maar uh, ja, God, waar gehakt wordt vallen Spaners. En het kan af en toe uh, kan het ook verkeerd lopen. We gaan, uh, we gaan eens kijken bij onze verslaggever, vliegende Kiep, uh, Jules van der Wart. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende Kiep. Goedemorgen, goedemiddag is het eigenlijk een beetje. Ben ik hier bij de familie De Jong? Goedemiddag, ja. je bent hier bij de familie De Jong. Ja, dat klopt. Dat is uh, Lucky de Jong, hè? de moeder van hè, Ja, ik ben Loekie. Ja. En de moeder van? De moeder van Sima en Luc. Kom binnen. Simon Luc, de jongens van de AX FC Twente. Ze spelen bij Ajax en Twente, ja. Ja. Oh, ik ja. Ik zie je nu al uh, een mooie foto uh, in de shirtjes van de jongens. Uh, dan lopen we naar binnen, want we zijn nu bij het ouderlijk huis. Hey, een mooie jeugdfoto. Van wanneer is dat? Uh, we hebben hier een foto hangen van, ik denk dat, dat, dat ze een jaar of vijf, zes, misschien ietsjes ouder waren. Ja. Toen hebben we al een foto van ze laten maken in Ajax-shirtje. Ja, die van FC Twente wisten jullie toen nog niet? Nee, toen wisten we dat nog niet. Nee. Dus toen was het nog ajax -feurtjes. Het is een bijzondere dag, hè, want ze spelen tegen elkaar. Uh, ja, ze zijn heel lang bezig geweest uh, voor de titelstrijd. Nog steeds eigenlijk. En vandaag is de dag uh, ja, voor de beker uh, in Rotterdam, die finale. Ik neem aan dat jullie erheen gaan. Ja, daar gaan wij zeker heen, natuurlijk. Die wedstrijd willen wij wel zien, ja. ja. Ik ga niet vragen wie jullie zijn, want daar gaat het niet om. Hè. Nee. Als één van die twee wint, is dat goed, hè? Ja. Dus eigenlijk hebben jullie gewoon een fijne dag. Ja, of hopen we daar Of een moeilijke dag, ja. blijft moeilijk. <laughs> We zijn hier bij de jongens, dus... Uh... Ja, Siem, um, ja, vanmiddag is het zover. Dit is een gesprek wat opgenomen is, want het is een beetje moeilijk... om 3,5 uh, uur van tevoren naar Doetinchem te gaan... Uh, naar jullie ouderlijk huis en dan de, daarna de finale te spelen. Maar uh, het is toch weer een heel raar seizoen geworden. En uiteindelijk gaan jullie twee een beetje de dienst uitmaken. De één voor FC Twente en jij voor Ajax. Ja, inderdaad. Uh, het is eerst weer de bekerfinale en uh, de volgende week moeten we weer tegen elkaar. En, uh, ja. De competitie uh, was al een stuk spannender geworden. Ja. Maakt het dan ook bijzonder dat je tegen je broer moet spelen? Nou ja, het is wel leuk altijd om... Uh, om als, als het een finale is dat, uh, dat hij er tegenover staat. Dan uh, hebben we het in ieder geval allebei goed gedaan uh, tot aan de finale toe. Ja. Luc, je houdt het laatste nieuws even bij, zie ik, uh, op de iPad. Ja. Maar het is voor jou ook bijzonder, denk ik. Want uh, de prijs blijft wel in de familie. Dat maakt het extra leuk of moeilijk? Mm, ja, toch wel extra leuk. Kijk, uh... Ik zeg altijd zo, als ik geen kapje word of geniet de beker win dan... dan gun ik Sim altijd uh, alles. En uh, ja, dan hoop ik dat hij het wint. Maar uh, ja, op dit moment, als het, als het dan echt de strijd is tussen ons tegen, dan is het toch het liefst zelf. Ja. Ja. Hoe is het uh, contact dan op zo'n dag? Heb hebben jullie nog contact met elkaar? SMS'en jullie of bellen jullie nog even s morgens vroeg? Ja, we pingen heet dat bij Blackberry tegenwoordig. Dat, uh, <laughs> dat doen we soms wel met elkaar, maar... Het valt wel mee hoe, echt over, de, over de wedstrijd of, uh, of dat soort dingen. We hebben misschien zeggen we alleen ja, een beetje hoe, ja, wat de opstelling is of zo. Dat soort dingen tegen elkaar. Maar voor de rest uh, nee, valt het wel mee. Heb je s morgens vroeg last van extra spanning en bouwt dat op? Want aan de andere kant denk ik ook jullie hebben elkaar in die week voor het laatst gezien. Heb je het er dan extra over? Of zeg je van nou ja, uh, we gaan ons beide weg en we zien het? Ja, dat denk ik. Uh, inderdaad, we gaan gewoon... Ja, als we... Ja, die ochtend uh, wakker, dan, dan, dan valt het wel mee hoe we naar elkaar toe zijn. En dan, dan, dan is er niet echt extra spanning, denk ik. Het is gewoon, uh, ja, natuurlijk, het is een beekfinale. En dan uh, weet je dat, dat het, ja, dat het toch een prijs die je kunt winnen met je team. En, uh, maar naar elkaar toe, dan uh, zijn, we daar, ja, zijn we niet echt zo uh, mee bezig. We gaan in het tweede gedeelte van het programma gaan we even langer praten... over deze speciale wedstrijd, Ajax uh, 20 met uh, Luc en Siem. Dus het uh, tot zometeen. Zil van der Wart met de, met de twee broers, Ajax twente Misschien komen ze elkaar vanavond zomaar tegen in de bekerfinale. Uh, Heb jij, Filip, uh, iets uh, met sport? Ik was uh, toevallig uh, bij uh, Ajax Excelsior uh, laatst met mijn zoontjes en, de, en uh, dochter. En die waren voor het eerst van hun leven in een voetbalstadion. En uh, dat vond ze wel enorm leuk. En toen heeft Siem de Jong gescoord. Uh, dus uh, die is al een bekendheid in mijn gezin. Ah ja. uh, nou, ik kijk graag voetbal. En. Uh, maar ik ben niet een enorme sportvernaad. Nee. Nou, de volksland heeft wel een grote naam voortgebracht ja. in de sport. Hè? Neem, neem vroeger Ben de Graaf, chef sport. Ja, die heb ik laatst nog eens uitgebreid. Ik heb hem nog eens laten vertellen hoe hij door het Nederlandse elftal... in 1974 oh, ja. in het zwembad is gegooid... omdat hij te zuur verslag deed heel van trof, in de WK-wedstrijden. Ja, maar WK ja, ja, nou goed, Ben werd in raad gezien als de, de, de, de zure man... die heel veel afstand nam van de euforie in het land... tijdens ja. dat WK-voetbal, uh, wilde graag onafhankelijk blijven. Maar ja, goed, jullie hebben ook Bert Wagendorp... Uh, op ja, die is als dus toerverslaggever groot geworden natuurlijk. Ja, Paul Onkehout. Ja. Vergeet Tim Overdiek niet. Nee, en we hebben nu Willem Vissers, die over voetbal schrijft. Ja, dat doet hij echt goed. enorm goed. Veel fans. En, uh, en we hebben allemaal uh, we hebben een hele grote sportredactie. En uh, ik denk dat wij van alle kwaliteitskranten, zoals het dan genoemd wordt, het meeste aan sport doen. En dat ook proberen altijd op een... Wordt uh, het, een... het AD niet bij uh, de kwaliteitskrant? Wat zeg je? Wordt het AD niet bij de kwaliteitskrant? Nou ja, dat wordt altijd... Je kan het het onderscheid tussen kwaliteit en populair maken, maar ik vind het AD een hele goede krant. Nou ja, maar, maar de... die hebben ook... Een super sportredactie, ja, natuurlijk. Ja. Een super sportbijlage. Heel, heel goed. En ze, ja, doen, ja, en ze besteden zoveel aandacht aan. Elke dag, de tweede bijlage is sport. Ja, dat is natuurlijk echt een zwaartepunt van die krant. En bij ons uh, is, het, is het diverser, de krant, en breder. En wij, bij ons is politiek heel belangrijk, natuurlijk. En, uh, en buitenland. Dus, dus dat, dat, daar zijn verschillende accenten. Maar we vinden sport wel heel belangrijk. En uh, de lezers ook, maar altijd maar een deel van de lezers. Dat is, dat is nou eenmaal zo. Maar die uh, volgen het dan ook vanuit. Maar mag het wel ook uh, entertainment zijn in, in de verslaggeving? Uh, Zeker. Ik uh, denk... uh, het is niet meer zo zuur als, nou, laten we zeggen, de precies. periode Kijk, de graaf. Ja, uh, en de, de graaf zei dus in dat gesprek tegen mij dat hij vond dat wij een veel te zoetsappig uh, bericht uh, ja. gaven tegenwoordig. En, uh, uh, nou ja, en dat, dat, dat, dat vat ik dan ook wel een beetje op als een compliment. Ik begon me niet meteen zorgen te maken, want ik vind het ook wel goed dat wij niet meer uh, de azijnboden zijn. Uh, we mogen nog graag zo genoemd worden. Ja. Maar het mag wel wat meer enthousiasme ook overbrengen. Trouwens. Maar we moeten wel kritisch blijven. En, uh, en dat doen we ook. Stort dat je dat Sainz als geen stijl en dergelijke nog altijd wel zeggen... de azijnbode als het om de Volkskrant gaat? Nee, zo'n etiket en zo'n naam uh, die hou je voor decennia... ook nadat je al lang een, een, een vrolijke krant bent geworden. En ik, ik zie het als een naam. U heeft weer de hele week ingesproken op het antwoordapparaat van de perstribune... met klachten, met complimentjes ook, eerlijk is eerlijk, met vragen over de media. En deze week vonden we deze boodschappen. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? Spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001 eigen rot aan die Albert Verlinden. Die zit altijd iedereen en alles af te katten. Maar hij vindt zichzelf en zijn programma zo fantastisch. Hij moet ook altijd de nos hebben. En altijd en iedereen alleen hun zijn goed. Afschuwelijk, weg met die man. Ik heb een klacht over tekst. Ik ben er heel blij mee, alleen de sport... Als zo gauw de sport ervoor komt, dan is het net of daar iemand zit te slapen of dat het niet meer werkt daar. Want dan zit alles door elkaar en moet je heel goed in cryptogrammen zijn, wil je het nou begrijpen. Dus wat is daar de reden van? Ik erg mijn ongeluk aan kinderen geen bezwaar van de vaga, Omdat er zo onnatuurlijk in geacteerd wordt. Het lijkt wel of, of, of ik naar nou een toneelschool zit te kijken waar leerlingen net op zitten. Ik heb me doodgeërgerd aan de journalistiek van Paul en Witteman over het interview met. De directeur van het uh, Hofnarretje. Uh, die man die had duidelijk een probleem met je uh, met lippen, een uh, slijmballetje. Die man heeft al het recht zichzelf te verdedigen en op deze manier in elke verdediging uh, wordt je niet gedaan. En dit is heel bewust zo gelaten, uh, dit vind ik echt reals journalistiek. Het is zo onnatuurlijk. naar aanleiding van de... Champions League, uh, halve finales Schalke, Man United. Daar waren Jeroen Elshoff en Ronald van der Geer. En ik wil alleen dit tegen Ronald van der Geer zeggen. Hij zei op een gegeven moment, de stand is 2-0 in het voordeel van Man United. Nou, dat is dus taalkundig fout. Want de stand is 0-2 in het voordeel van Man United. Dus, Ronald, daar zat je echt... Nou, Lara Rensen op de radio. Dit is zo door en door slecht. Waarschijnlijk doet u hier niks meer, want ik moet met naam en toenaam. Maar dat doe ik niet. Dit is echt heel slecht voor radio. Eén mensen voorschot op, op de werkdagen tussen zes en weet ik veel laat. Dag meneer. Zo onnatuurlijk. Als ik dan naar Pauwnieuws zit te kijken, dat ze dan het over Grette Duisenberg hebben... die zogenaamd dan uh, er doorheen had zitten praten met die twee minuten uh, met de dode herdenking. nou, Er wordt dus onwijs uh, over haar gezeurd en gezeken. maar uh, dat is helemaal niet waar. Het bleek helemaal niet te kloppen. Ze moeten dat eens een keertje checken voordat ze dat naar buiten gooien. Max Antwoordapparaat 035 677 6001 Greta Duizenberg op de avond van 4 mei op 8 uur in een restaurant met dochter en schoondochter. En ze zou door de twee minuten stilte hebben heen gepraat. Thomas Bruning, secretaris van de NVJ. Uh, goedemiddag. Uh, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Uh, hoe, vond u, uh, hoe vond u dat dit bericht overal te zien was uh, en te horen? Het bericht over Gerta Duizenberg? Ja, want het kwam via een, een meneer die twitterde, hè? Nou ja, ik, ik vind daar weinig van. Het, is, het heeft het nieuws gehaald. En uh, ja, de vraag die de mevrouw opwerpt is van... Uh, uh, wordt er nog wel gecheckt in de journalistiek? Precies. En wat dacht u? En, nou. Ik denk dat nou net uh, het aardige. Uh, het grote verschil tussen Twitter en allerlei so social media. en de professionele journalistiek is dat er in de professionele journalistiek inderdaad gecheckt wordt. en gedubbelcheckt. Er is altijd een regel die zegt. en dat is juist in deze tijden van, van nieuwe media. ontzettend belangrijk. dat één bron is geen bron. Dus als er één iemand twittert dat iets zo is. dan gaat een goede journalist natuurlijk altijd nog eventjes. een tweede bron uh, achterna. en kijkt ook even wat de waarden van die bronnen zijn. Hè. Is het een, een, een onbekend iemand die dat meldt. en die misschien een achterliggende reden. Heeft, dat zijn dingen die je allemaal bij Twitter niet weet. En daar, en daar komt dus zeg maar, het belang van, van journalistiek om de hoek kijken. Uh, de, eerst duiden, eerst kijken wat de waarde is van zo'n bericht... en vervolgens het pas in, in, in de ether brengen of op het net zetten, et cetera. Ja. Of het in dit geval goed is gegaan, durf ik niet te zeggen. Ik heb de uitkomst niet gehoord. Uh, uh, of, of, uh, of het exact zo gegaan is als het bijvoorbeeld in de Telegraaf of op Pauw Nieuws is gebracht... Uh, maar ik weet wel één ding, dat is, uh, zo gauw je dus met, met uh, journalisten te maken hebt... weet je in ieder geval dat er uh, sprake is van checken van informatie. Ja, maar dit kwam naar buiten via meneer van het restaurant. Die twitterde dat mevrouw Duizenberg de mond niet kon houden. Het bleek achteraf allemaal, geloof ik wel, mee te vallen uh, tijdens die twee minuten. Dus uh, ja, dan denk je toch, uh, ik begrijp een journalist die een mooi verhaal heeft... maar u zegt checken en nog eens een keer checken. Dat is in ieder geval de regel. En, uh, en het aardige vind ik in ieder geval van, hè, er is veel discussie uh, de afgelopen jaren geweest van wat is nou nog de meerwaarde van journalistiek. Ik denk dat die daarin zit. Hè. Dus, uh, het is ontzettend makkelijk en je ziet dat ook heel veel gebeuren, dat Twitterberichten geretweet worden voordat, het, je hebt het ook bij Al van der Rijn natuurlijk wel gezien, hè, voordat we eigenlijk weten wat er nou werkelijk aan de hand is. En goede, goede journalistiek onderscheidt zich daarin dat je uh, voordat je het naar je publiek brengt, eerst even kijkt: van klopt het wel allemaal? Ja, Thomas Brunning, bedankt van de, van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. Met de spiegel Philippe de die we allemaal wel kennen, en natuurlijk. Je hoort iets, je checkt het en je controleert het en dan gaat het in de krant. Ja, dit bericht kwam dus s'avonds. Wij hebben het niet in de krant gezet de volgende dag, omdat we het nog niet uh, voldoende konden checken. En een dag later hebben we een veel genuanceerder verhaal dan toen in omloop was gebracht in de krant gezet. Dus dat, en ik had zelf een heel klein commentaartje, dat hebben wij elke dag deed. Ja. Stekel uh, heb ik erover geschreven. Waarin ik uh, het woord uh, trial by Twitter uh, uh, noemde. Hè? Dat, uh, zij was al veroordeeld. En dat gaat binnen een half uur op Twitter. Dat, en, dat, en dat is natuurlijk heel onzorgvuldig. En, uh, maar ook heel snel. En het is natuurlijk een heel interessant medium, Twitter. Ik heb er helemaal niks tegen. Ik vind het heel vrolijk. en Een mooi, snel medium. Maar. Maar uh, ja, uh, wij hebben echt wel de dure plicht... om te proberen even echt uit te zoeken wat er gebeurd is. Nou ja, ik kan me ook nog voorstellen... kijk, door dat Twitter dat je denkt... hé, hey, ik heb een verhaal... Uh... En als ik, als ik blijf controleren of het klopt, dan ben ik het verhaal weer kwijt. Dus er is altijd wel toch een spanningsveld. Ja, het zogeheten... Uh, het is een beroemde uitspraak in de journalistiek vaak... Je, je moet het niet kapot checken, want het is een te mooi verhaal. Nou, ik zeg uh, liever wel kapot checken... want je bewijst uiteindelijk uh, je lezers en, en ook de naam van de krant... alleen maar in dienst als je iets kapot hebt gecheckt... en het is geen verhaal gebleken. Ook al was het, is het dan jammer, dan het is het toch beter. Ja, uh, alle kranten worden onder een... Uh, een vergrootgras gelegd, niet, niet in de laatste plaats door uh, wat we net hebben besproken. De oplage blijft al, uh, geloof ik, een tijdje uh, stabiel. Zo'n 240.000 bij de Volkswagen. 270.000. 270. En uh, dat uh, is uh, de doelstelling? De doelstelling die ik van mijn baas heb meegekregen is plus één. Dat is in deze tijd al heel wat. Maar het gaat buitengewoon veel beter dan dat. We hebben nu 5% procent gegroeid in het laatste kwartaal van vorig jaar gehad. En het eerste kwartaal, uh, daar komen de cijfers nog van. Maar die zijn ook heel gunstig. Dus het gaat echt heel goed. En dat ja? na tien jaar daling. Dus wij zijn zelf erg opgetogen hierover. Ja, en dan denkt de nieuwe hoofdredacteur dat komen in dus mij liggen? Nee, dat denk oh. ik helemaal niet. Want uh, we hebben uh, de grootste verandering bij ons heeft plaatsgevonden vlak voordat ik kwam. Toen gingen wij op, uh, op een kleiner formaat en dat heeft ons in staat gesteld om met veel meer energie en creativiteit... dat nieuws te presenteren. En ik, en wat, maar wat we bewezen hebben, is dat je de kranten niet ten dode opgeschreven zijn... maar dat als je hem gewoon leuker maakt en beter maakt en interessanter... dat, die, dat er dan wel degelijk nieuwe lezers voor te vinden zijn. En dat vind ik een heel uh, opwekkend idee. Leuker, beter, interessanter. Kritiek is er, was er, altijd. Uh, zo schreef troubadour Joop Visser. Uh, Joop Visser, moet ik zeggen. Ooit oh, is dit subtiele nummer. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant is een kutkrant en een plaag voor het gezin. De Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant, de Volkskrant is een kutkrant. De Volkskrant wordt steeds dikker en er staat steeds minder in. Ja, het is een gedateerd nummer, zeg ik er eerlijkheidshalve bij. Maar feit is wel, ja, die kanten zijn zeker op zaterdag zo ontzettend dik. En je zei net al, ja, dan kun je toch anderhalf uur in lezen, hè? Ja, maar dat hoef je niet te doen. Wij bieden dus een heel breed palet aan. En uh, als jij bijvoorbeeld uh, de, de geweldige analyses van uh, Martin Sommer... en Paul Bril en Frank Kalshoven wil lezen over buitenland, economie en politiek... dan kun je dat lezen. Maar je kunt ook een heerlijk magazine lezen... met, met, met meer persoonlijk getinte verhalen. En uh, uh, je kunt ook over media lezen in het Katern V. En uh, je kunt alleen het gewone nieuws tot je nemen. Je kunt over, over reizen, over wetenschap lezen. Maar je hoeft dus echt absoluut niet alles te lezen. Nee, dat begrijp ik. Maar ja, je wilt toch... Het is ook een soort gretigheid. Als die, als die dikke krant zaterdag op de mat ligt, dat je denkt oh, oké, okay. de krant is er, uh, koffie halen en gaan zitten. Ja, maar Gover, voor dat gevoel <laughs> doen we het nou. Als je, dat, dat vind ik heerlijk je, om te ja, horen. Nee, dat, is wel leuk, die, maar... dat wij die gretigheid opwekken, ik denk ook doordat we een, een, een dikke krant aanbieden... Ja. Uh, dan, dan zijn we geslaagd in onze missie. Want we willen een goed gevoel bij de lezer wekken dat hij echt iets krijgt. En dat hij het vervolgens niet uitkrijgt, is dan uh, ja, toch een minder probleem. Nou ja, ik zeg daar ook wel bij de, de katerne reizen en wetenschap... leg ik dan even opzij voor... Uh de echte studiemomenten, maar vooral die dat laatste katern wetenschap. Maar goed, uh, ja, je wilt toch zoveel mogelijk van die krant op de dag dat die komt, tot je nemen. Dat is wel een vereiste, vind ik. Ja, nou, hebben in en het hebben we hebben op zondag geen krant in Nederland, en dat uh, en dat dus dus daar, daar daar produceren wij ook voor. Ik het is. Uh, we uh, krijg ik tegenwoordig heel vaker klachten. van ik krijg hem ook door de week niet uit. Nou, dat vind ik, vind ik allemaal hele goede tekens. Dat betekent gewoon dat we een interessante krant maken. Als er te veel interessant is staan. dat is een belediging die ik graag hoor. En overigens dat liedje van Joop ja? Visser. dat kreeg ik op een bandje van mijn oudere broer. toen ik bij de Volkskrant ging werken. Zo, zo lang geleden? in is 96 en toen was het al een ja, oud liedje. Toen was het al, ja, dat dus Dat wil het wel ik wel even gezegd ja. hebben. Dit gaat over een hele oude Volkskrant. en ik vind ja. het ook een geestig liedje. Trouwens. Zeker. Tot volgende week zondag is in Rotterdam het WK Tafeltennis. en de verwachting is dat. Uh dat evenement een half miljard televisiekijkers trekt. Er zitten heel veel Chinezen bij trouwens, hoor, onder uh, dat half miljard. Ted van der Meer, sportcommentator bij Eurosport. Goedemiddag, Ted. Goedemiddag, Govert. Ted, uh, ik mag zeggen, jij bent vergroeid met tafeltennis. Ik, ik meen dat je er ook of nog over schrijft of over geschreven hebt... in het dagblad De Telegraaf en voor de, voor de radio ook heel veel over gesproken hebt. Ja, dat, dat klopt. En ik ben ook jarenlang medewerker geweest van de, de krant van Philips de volks. Mijn nou, oh, dus Mijn allereerste werkgever was. Ja, ja allereerste. Ja. Ik, ik las zaterdag een column Leuken van... Ja, la, za, zaterdag las ik een column van... Ik meen, uh, wie is jullie chef? Jongman, hè? Uh, Bart, Bart Jongman. Ja, die is niet ja. chef, maar columnist. Nou ja, columnist. En die, die heeft ooit de tafeltennis toebedeeld toe gekregen... omdat niemand anders, geloof ik, op het juiste moment uh, ook boven, boven water was. <lacht> hij dook, nou ja, Hij was degene dat... die niet wegdook toen het erop aankwam. Precies dat was ja. ook een probleem, omdat uh, Bettine Fysico... in relatie met ja. Hans van Wissen. Dat, dat uh, ik, ja. Dat heeft op het krant heel veel problemen opgeleverd toen, ja. Ja, en toen mocht hij, moest hij uh, tafeltennis gaan doen. Maar jij vindt het gewoon een heerlijke sport en je houdt ervan. Uh, hebben, hebben wij in Nederland een paar troeven in handen op dat WK... om goed voor de dag te komen? Ja, we hebben twee spelers die overigens beide geboren zijn in China, Li Jiao en Li Jie, die zijn heel erg goed. En dat zijn eigenlijk onze belangrijkste kandidaten om een aantal rondjes te overleven. Ja, maar zijn dat trekpleisters voor de Nederlandse kijkers? Eerlijk ben en ik bedoel dat helemaal niet uh, met, met een gebrek aan respect voor die spelsters, maar ja, we hebben niet dat emotionele gevoel wat we hadden als Nederlanders vroeger met Bettine Vriesekoop en Mirjam Hoeman en Geddy Kane. Vooral met Bettine Vriesekoop natuurlijk, nee, het zijn toch spelsers die in China geboren zijn en die het overigens hier fantastisch doen. Maar ja, dat warme gevoel, dat heb je minder. Ja, dat wordt toch lastig. Op wie ga jij letten? Wie is een grote favoriet? Nou ja, ik ga eigenlijk letten op een Duitse Timo Bol. Dat is de enige niet-Chinees die een kans heeft om een medaille te pakken. En hiermee geef ik ook meteen het probleem van dit WK aan. Het is China, China, China, nog een keer China. Het zal dus een eenzijdig verhaal worden en dat is nooit goed voor de sport. Nee. Zeg maar, uh, leidt het bijvoorbeeld uh, zo'n evenement, omdat het in Rotterdam is... Uh, ook nog voor uh, bedrijven-exposure in uh, China? Zit dat eraan vast? is dat Nederlandse bedrijven nauwelijks uh, hebben gesponsord... dat alle sponsoring uit China komt. En dat verbaast me een beetje, want ik zou me kunnen voorstellen... dat uh, bedrijven als Filus en dergelijke belang hebben... om een positieve indruk te maken in China in Azië... maar die hebben niet gesponsord. Dus alle sponsors komen uit China... Uh, ...waar overigens, uh, ja, er wordt een getal genoemd van 500 miljoen kijkers in totaal over de hele wereld. Ik denk dat dat nog aan de lage kant is. Ik denk dat het nog wat hoger wordt. Maar er wordt massaal gekeken in Azië. Ja, dus uh, daar is het als van ouds de sport uh, die dat toe doet. Uh, Ted, mag ik nog even met je hebben over je ambitie uh, buiten de journalistiek om? Je wilt, begrijp ik, voorzitter worden van de tafeltennisbond. Nee, van de badmintonbond. De badmintonbond, oké, okay, ja. dat is een an andere tak van sport. Maar desondanks, uh, ik heb het er met Filip al even over gehad... Uh, zijn voorganger wordt de burgemeester. Veel van onze collega's trekken naar het voorlichtingscircuit. En jij wilt nu voorzitter worden van de badmintonbond. Ja, want kijk, ik heb, ben natuurlijk in mijn leven vergroeid met drie sporten. Tennis, ja. waar ik alle grote evenementen van gedaan heb, onder andere voor Sport, Tafeltennis en badminton. En ik vind van die recordsporten, vind ik eigenlijk badminton voor het grote publiek, met name ook in de breedte sport, vind ik het de leukste sport, hoewel ik zelf tennis speel. Maar badminton vind ik een geweldige sport, ook een grotere bond. Twee keer zo ja. groot bijvoorbeeld als de tafeltennisbond. En ik heb de ambitie om daar een grote bond van te maken. En word je het ook? Dat moeten we afwachten, over. Ik denk dat er twee kandidaten zijn. Uh, ah. uh, overigens ook een vriend van mij, Rob Ridder, die nu de jaar voorzitter is. Oh, en, en, en ja, Ja, die komt uit het veld uh, echt, hè? Die, dat is een topper, topper geweest. Uh, zeker, zeker. Een keer of kampioen van Nederland geweest. Ja. En ik denk alleen, ja, dat klinkt heel onbescheiden... maar dat, dat het team dat we nu willen gaan vormen, het beter gaat doen. En het is een democratische bond met een democratisch bestuurstelsel. Dus we gaan ervoor. Philip uh, Remark, dit is wat, hè, met... Uh, met al die journalisten. Dank je, Ted, en een mooie zondag. Ze, ja, willen, ja. ze, willen, ze willen meer en verder. Ja, dat is wel prachtig. Dat is wel leuk, hè? Ja. Nou, ik ben benieuwd of die, of die het wordt. Uh, uh, nou ja, misschien is het uh, ook uh, lastig in die zin. Jouw vrouw werkt bij de Volkskrant, hè? Uh, hoe ga je daarmee om als je binnen het uh, circuit wat je uh, leiding geeft... ook nog je echtgenoot hebt? Ja, kijk, zij is columniste hè, voor de Volkskrant. Ja. En dan ben je altijd uh, losvast verbonden aan de krant. Je komt nooit op de krant als columnist. En zij heeft uh, naam gemaakt uh, en het furore uh, geheel op eigen kracht... Ja. En uh, ze was dus al een heel bekend columniste toen ik aantrad als hoofdredacteur. Maar nou zegt de redactie, we hebben het wel gehoord en gezien. Maar, ja, nou, dan, nou ja, dat, dan, dan, als ze slecht gaat schrijven, dan uh, <laughs> ontstaat een heel interessant moment. Dat, ja. dat, daar heb je helemaal gelijk in. Dan trekt de hoofdredacteur zich uit de besluitvorming terug? Precies. De volksstand is het afgelopen jaar in positieve zin veranderd. 44% is het eens, 54% oneens, dus... Uh, hoe dat kan, daar houden we 2% over, desondanks. Meneer Tonner zegt, de volksland zoekt nog naar kwaliteit in het lichtere genre. Een moeizaam proces, Katern V, op jouw initiatief gekomen. Ja. Is een worsteling. Humor, zoals in Dagguit, uh, dat is een mislukking. een mislukking. Nieuwe columnisten, zoals Cital Singh, voor goede veel. Ja. Wat zeg je dan? Nou, uh, kijk, humor is iets heel moeilijks. Want dat vinden sommige mensen leuk en andere mensen niet. We hebben Gumba, uh, die cartoentekenaar. Uh, daar krijg ik nog altijd brieven over. En ja. ook mijn voorganger. Uh, alsjeblieft, ontsla die man. En dat doen we toch niet. Omdat er heel veel mensen zijn die dat heel geestig vinden. Ja. Ik onder andere. Nou? En, uh, ja, ik niks aan. Dat dus ja, uh, dat je door humor te brengen ja. uh, je nek uitsteekt... is, is in feit het, uh, het staat als een pauw over water. Kijk, ik, ik denk, uh, wat ik heb geprobeerd ja. met die v is uh, elke dag in de krant... Een, een, een katern dat uh, weliswaar kwaliteitsverslaggeving op het gebied van kunst ja. en media en modern leven biedt. Maar wel op een iets uh, vrolijker manier opgemaakt. Uh, en dat is een beetje het snoepje van de dag dat je uit het midden van de krant kunt halen. En uh, dat werkt volgens mij heel goed. En je krijgt met personele problemen te maken. We hebben de ombudsman al gehad. Wat doe je met Jan Tromp? Nu nog uh, uitgesproken vader, maar straks uitgesproken bij de vader. Hij komt terug bij de Volkskrant. Hij is hier ook altijd in dienst gebleven. Dat was voor mijn komst zo geregeld. En uh, uh, hij kan heel goed schrijven. En het is een ervaren journalist, dus daar zullen we nog dankbaar gebruik van dat, maken. Dat is fijn uh, om te horen, want Jan heeft een gouden pennetje in ieder geval. Uh, ben je nog boos op Ben Knapen? Nu de staatssecretaris die ooit, toen hij hoofdredacteur was bij de NRC, tegen je zei... Nee, uh, jonge heer Remark... Ik neem jou niet aan? Nee, dat heb ik hem toen ook al niet kwamen genomen. Ik was 27 en correspondent in Moskou voor de Telegraaf. En uh, nou, ik wilde graag uh, naar, naar een krant waar je wat langer kon schrijven. En, uh, dus, dus ik was belangstellend voor NRC. En uh, kort daarna ben ik uh, in dienst gekomen van de Volkskrant. Ja. En, uh, ja, dat, zijn, dat zijn kranten die elkaar naar het leven staan. En alle twee kwaliteitskranten ja, maar Dat Wat heb je wel ooit Koen Verbraak, uh, freelance medewerker gekost... Hè, die een mooie interview met jou had... waarin die passage geloof ik niet mocht worden opgenomen? Nou, niet mocht. Kijk, hij had het te lang geleverd. En toen uh, zei ik: vond dat het er wat lullig in stond. in een aantreedinterview. En toen zei ik: nou Als we dan toch iets uithalen, dan dat graag. En dat heeft hij me achteraf kwalijk genomen. Ja. Het, het, het hoort allemaal maar bij Het was is geen geheim of zo. Ik nee, heb hem zelf die anekdote nee, verteld. Dus, Weet je, het hoort allemaal bij het leidinggeven ook. Hè? Dan uh, krijg je toch kassen op de ziel, neem ik uh, aan. Dat is zo. En, en nou, wat, wat het meest verbazingwekkend is... dat dingen die je fout doet, en dat doe je je hele leven lang... dat die dan opeens wel wat, wat meer uitvergroot worden... dan wanneer je in anonimiteit uh, werkt. Goed, Philippe Remark, hoofdredacteur van de Volkskrant. Dank je wel voor je aanwezigheid. Komend uur, Ronald Koeman. Tot zo.